Drie uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Minister Kamp vindt, net als VVD-fractieleider Zelstra, dat het sociaal akkoord moet worden aangepast als dat nodig is... om in de Eerste Kamer de steun van de oppositie te krijgen. In Buitenhof zei VVD-minister dat hij het met Zelstra eens is... dat het sociaal akkoord niet heilig is. vvd minister Asscher zei gisteren juist dat het sociaal akkoord staat als een huis. Kamp is het daarmee eens, maar vindt ook dat het kabinet er flexibel mee moet omgaan. VVD en PVDA hebben in de Eerste Kamer de steun nodig van oppositiepartijen... omdat ze daar geen meerderheid hebben. Reizigers kunnen weer veilig naar de vakantiegebieden aan de Rode Zee... en de Golf van Akaba in Egypte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft het negatieve reisadvies voor die gebieden ingetrokken. Negatieve reisadvies geldt nog wel voor alle andere delen van Egypte. De reizen naar de vakantiegebieden werd sinds half augustus afgeraden... vanwege het geweld in het land. Voor de andere delen van Egypte gold het negatieve reisadvies eerder al... en dat blijft dus nu nog van kracht. De Duitse bondskanselier Merkel heeft vanmiddag haar stem uitgebracht in een stemlokaal in Berlijn. Ze deed dat samen met haar partner. In Duitsland kunnen vandaag zo'n 62 miljoen mensen naar de stembus om een nieuwe bondsdag te kiezen, het Duitse parlement. Stemlokalen zijn tot zes uur open. De CDU-CSU van Merkel blijft vrijwel zeker de grootste partij, maar het is nog onduidelijk hoe de regeringscoalitie eruit gaat zien. Ruim 35 of 8500 studenten zijn bij de aanvang van het nieuwe studiejaar lid geworden van een studentenvereniging. En dat is 12% meer dan vorig jaar. Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen wordt de stijging niet alleen veroorzaakt door de toename van het aantal studenten. Vanwege de krappe arbeidsmarkt willen meer studenten zich naast de studie sociaal en organisatorisch ontwikkelen om meer kans te maken op een baan. Het weer dan nog. In het noorden schijnt de zon geregeld. In de rest van het land overheerst de bewolking. Het is een graad of twintig. Morgen en dinsdag droog en wat meer zon. Bij maximaal van 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Fielen staan er op de A1, Amsterdam-Amersfoort, bij Muiden 2 kilometer. De A2, Luik-Maastricht, bij het Europaplein, bij Maastricht 2 kilometer. Werkzaamheden op de A4 dit weekend. En daarom vanuit Den Haag naar Amsterdam, bij Hoofddorp 4 kilometer. En ook bij Rotterdam wordt gewerkt. Daar is de A20 dicht. Tenminste, het stuk tussen het Kleinpolderplein en het Ketelplein. Dat levert nu vanuit Gouda 2 kilometer file op bij het Kleinpolderplein. Er is een ongeluk gebeurd op de A50, apeldoorn Zwolle Tussen Heerde-Zuid en Hattem daardoor 4 kilometer... En in Zeeland zijn op de A58 bergen op Zoom naar Vlissingen... door werkzaamheden bij Heink en Sand twee kilometer. Geen treinen tussen Nijmegen en Venlo door een steinstoring. En door een kapotte bovenleiding hebben treinreizigers... tussen Utrecht en Schiphol en tussen Schiphol en Weesp ook vertraging. Maar bij Nijmegen kan de vertraging oplopen tot meer dan een uur.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 Welkom bij het tweede uur langs de lijn. We zitten tussen drie en vier hartstikke vol met hockey, volleybal, formule 1, wielrennen en voetbal. Ronald van de Geer, Feyenoord Utrecht. 0-0 na 33 minuten. Feyenoord in de laatste minuten er dichtbij dichtst bij. Bij een doelpunt dan. Corner van Filena. Ruiter bokst weg. En dan een omhaal van Graziano Pelle. Maar helaas voor Feyenoord stond Timothy de Rijk nog in de baan van die omhaal. Nu misschien wel met wat geluk. Filena. Ja. Door de benen van Ruiter. 1-0 voor Feyenoord. Na 34 minuten. Het gaat niet goed bij Utrecht. En uiteindelijk komt Filena met wat geluk in balbezit. In het straksopgebied van Utrecht. En dan staat hij 1-op-1 met de Utrechtse doelman. En gaat hij ook nog eens door de benen. De jonge Tony Villena reageert het beste op een bal van achteruit. Nou, er zit niet zo heel veel geluk aan. Alleen bij Feyenoord, bij Utrecht, geven ze totaal geen dekking op die lange bal van uh, Matthijs. Het is de rijk die mis zit. Het is de borst van Pelle. Ja, en dan staat Vilena tot eigen schrik ineens. één op één met Ruiter. En rond die beheerst af. Feyenoord op 1-0. Nakka zit, Arman. Hier nog 0-0 de stand na een openingsfase waarin NAC beter begon. Maar door fouten en doordat het zelf wat gas terugnam... AZ terug heeft gebracht in de wedstrijd. En AZ kreeg net ook de beste kans via Elm op aangeven van uh, Johansson. Maar die schoot net uh, voorlangs. Nu even een corner van AZ. Die belandt in de handen van Jelle ten Raula. In een wat rommelige wedstrijd met fouten over en weer. Maar beste kans was dus voor AZ via Elm. Maar het staat nog 0-0 na 35 minuten. Sinds kwart voor drie wordt er gehockey iets tussen Kampong en Bloemendaal. Tim Steens. Bijna 20 minuten gespeeld. Het is 2-1 voor Kampong. Het was 1-0 voor Kampong door Quirijn Kaspers. Daarna werd het 1-1 door Ronald Brouwer. Na een schitterende actie van Simon Goenjaar. Een van de twee nieuwe Belgen bij Bloemendaal. Samen met Tom Boom is hij gekomen. Goenjaar ging helemaal door naar de achterlijn. Passeerde David Hart door de benen. De bal werd nog van de lijn gehaald. Maar in de rebound was het Ronald Brouwer. Die de bal intikte. Toen was het 1-1. En op twee minuten geleden is het 2-1 geworden door Roderick Weustoff. Na een schitterende backhand vanaf de kop van de cirkel. Het moet nu gebeuren voor de Nederlandse volleyballers op de Europese kamp. De laatste groepswedstrijd tegen Slovenië. Frank Wielaert. Ja, nu inderdaad tegen Slovenië. Omdat Nederland al verloor van Servië. Al was het maar met 3-2. Dat leverde dan tenminste nog een puntje op. En omdat het al verloor van Finland. En dat was met name een tegenvaller met 3-1. En dus staat Nederland onderaan in de pool. Een derde plaats is goed genoeg. Er is nu even een time-out. En die is uh, aangevraagd door Nederland. Dat komt omdat het niet goed gaat in de beginfase tegen Slovenië. Nederland staat achter met 8 acht 3 Zo'n beetje halverwege de Grand Prix Formule 1 van Singapore, Louis Dekker. En nu, nu zijn we eindelijk weer echt op weg, want de afgelopen tien minuten, misschien wel een kwartiertje, hebben we gekeken naar een safety car die de wedstrijd heeft geneutraliseerd. Daniel Ricciardo was de eerste uitvaller, parkeerde zijn neus in de muur in bocht 18 en het heeft heel lang geduurd voordat het opgeruimd werd. En alles weg wat was op dat stratencircuit waar het zo smal is. Nu alles weer vol gas weg. Maar als ik vertel dat Guido van der Garde 18e rijdt op 10 seconden afstand van Vettel... dan illustreer je meteen dat het hele veld in elkaar is geschoven. En dat Vettel die enorme voorsprong die hij had van meer dan 10 seconden... nu weer opnieuw ronde voor ronde moet gaan opbouwen. En zometeen ook het vervolg van de WK-ploegentijdrit... merken teams bij de mannen vanuit Toscaan. Between the eyes, wax. Kampong tegen Bloemendaal. Ja, Tim, het is eigenlijk in de nog prille stand een middenmotor, hè? Spelen ze ook zo? Nee, het is een hele aantrekkelijke wedstrijd, moet ik zeggen, Henry. En uh, er is weer gescoord, want uh, Kampong uh, heeft een 3-1 voorsprong genomen. Het was uh, Roderick Weustoff uh, die scoorde. En het was de Bloemendals aanwinst Sardar Singh, uh, een held in India. Maar hij leverde de bal op, uh, in, uh, op het middenveld uh, aan Robert Kemperman. En die had een geweldige actie in huis. En zette Roderick Weustoff uh, op de kop van de cirkel helemaal vrij voor Doelman Stokman. En weer met zijn backhand haalde hij verwoestend uit. En dat betekent dat het nu 3-1 staat. 27 minuten gespeeld in de eerste. Voor Kampong en Bloemendaal heeft het moeilijk. Feyenoord leidt met 1-0. Ronald van der Geer. Nog altijd door die goal van Tony Filena. kwam eigenlijk een beetje uit de lucht vallen. Lange bal die ja, goed door Pellen werd behandeld. Maar er ging wel wat mis bij Utrecht. En vervolgens kon Filena profiteren. Nu een corner van Toornstra. Van FC Utrecht. Die mag nog een keer genomen worden. Omdat Kuipers de scheidsrechter van vanmiddag heeft gezien. Dat er wat duw en trekwerk plaatsvond. In het strafschopgebied van Feyenoord. Feyenoord dat nog dichtbij de 2-0 is geweest. Weer met een zeer acceptabele aanval. Waar Filena en Boetius bij betrokken waren. En Martin Zindy En uiteindelijk Pelle mocht afronden. Maar zijn schot van dichtbij werd gekraakt. En Utrecht net met een aanval. Via de ridder Marquiet en Toornstra. Bij de eerste paal voor zijn rechterkant. Verwerkt door de Vrij. Daarom dus deze corner nu te nemen door Toornstra. Gaat een heleboel de lucht. En het is de kleine Ayoub notenbenen die kopt. En dan staat er een andere kleine man. Dat is Jordi Klaas bij de paal. En die kan ervoor zorgen dat de 0 achter Utrecht blijft staan. Nu zou Feyenoord eigenlijk razendsnel moeten profiteren. En dat doet het, maar men let niet goed op. Want Armenteros verovert de bal rond de middenlijn. Dan zie je eigenlijk dat Boetius al lang en breed buiten speel spel staat. Of, of moet Armenteros die bal eerder spelen of Boetius moet wat slimmer zijn. Maar nu uh, liggen eigenlijk de mogelijkheden aan alle kanten. Wordt er gekozen voor de optie Boetius. Ja, die staat op het moment van, uh, van spelen terecht buiten uh, buitenspel. En uh, dus uh, geannuleerd deze counter van Feyenoord. Het zou uh, Utrecht weer in het zadel kunnen helpen. Als het tenminste het balbezit heel lang kan houden. Kan niet. Omdat de Vrij uh, een overtreding uh, bij het uitverdedigen een uh, overtreding uh, gemaakt ziet worden. En Van Kuipers nu een vrije ja. trap krijgt. Ja, Feyenoord heeft veel bal bezit. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Feyenoord is ook wel beter geworden dan Utrecht. Want behoudens dat moment net van Toornstra... hebben we eigenlijk niet zo heel veel meer van Utrecht vernomen. Ik wil zeggen dat Feyenoord wat sterker wordt. Maar overtuigend spelen, dat is nog iets heel anders. En ja, dat valt met name op toch ook bij Jordis Matthijssen. Die nu voor de vierde of vijfde keer de bal, als hij hem heeft... gewoon weer terugspeelt naar Erwin Mulder. Daar waar je zegt, nou ja, draai een keer... Om je as. Eh, draai met de neus naar eh, het strafschopgebied van eh, FC Utrecht. En ga van daaruit je middenveld eens inspelen. Dat durft Matthijssen niet. Nu balverlies van Utrecht. Het brengt is in balbezit aan de linkerkant. Hakbal terug. Nou, Martens het met een geplaatst schot vanaf de linkerkant van het strafschopgebied. Maar die bal gaat aan de andere kant van eh, de paal. De verkeerde kant voor Feyenoord. Het blijft dus 1-0 voor de Rotterdammers na 43 minuten. AZ staat nog op 0-0 bij NAC. Maken ze eigenlijk een vermoeide indruk eh, na zo'n Europees avontuurtje? Ja, ze hebben toch een lange terugreis achter de rug vanuit Haifa naar Nederland. Afgelopen donderdag wonnen ze met 1-0 van Maccabi Haifa. Het staat 0-0 bij NAC AZ na 44 minuten. Maar de echte energie die zie ik nog niet helemaal bij AZ. NAC eh, toont meer energie. maar die. Eh, Maakt iets te veel fouten. Zeker bij de eindpaas. Waardoor AZ toch terug in de wedstrijd is gekomen. Zeker in uh, het tweede kwartier. Nu is de wedstrijd gewoon een evenwicht. Met uh, een aantal mogelijkheden voor beide ploegen. Net weer een uh, aardige vrije trap gezien van Nak. Via Jordi Buis. Die de bal van een meter of 18 over de muur krulde. En net ook over de goal schoot. Nu uh, Nak in balbezit. Als we in de laatste minuut van de eerste helft uh, zijn aanbeland. De bal gaat naar uh, Spits Poupon. Maar uh, verdediger Wuitens kan daar moeiteloos uh, wegkoppelen. Het is wel Nak dat overneemt. Met nu uh, Sarpong. Die verlegt het spel naar de linker linkerkant waar linkervleugelverdediger Bodor... helemaal mee naar voren is gekomen. Dan gaat de bal... via Leeuw even over de zijlijn. Anthony Lurling heeft de ingooien snel genomen, zoekt Sarpong. Maar Leeuw zit daar goed tussen... waardoor AZ er nu misschien uit kan komen. Lange bal naar Johansson gespeeld, de spits. Maar goed verdedigd daar door Henrico Drost. De centrale verdediger bij NAC Breda... bal gaat over de zijlijn. Johansson heeft gegooid. Heeft Roy Berends inmiddels ook bereid. Johansson krijgt de bal terug van Berends. Moet het misschien snel gaan, maar Johansson... die heeft een slimme opening in huis. Naar de linkerkant. Waar de Viergever de bal dan moet pakken. Maar die komt te laat. En maakt dan een forse overtreding op Danny Verbeek. En uh, scheidsrechter Gusebierk, die heeft uh, de kaart al in de hand. Het wordt een uh, gele kaart voor uh, aanvoerder van AZ Nick Viergever. Die de bal daar hoopte te krijgen na een opening van Johansson aan de linkerkant. Maar de viergever kwam net te laat en die ging met gestrekt been in op Verbeek. Forse overtreding hoor. Hij raakte hem vol op de hak. En dat, ja, als je misschien heel streng zou denken, zou je misschien denken dat dat wel iets erger zou zijn dan Geel. Maar goed, Guzebuerk heeft de gele kaart inmiddels uitgedeeld. Vrije trap is wat overblijft. Voor Nak halverwege de eigen helft als ze de 45 minuten er inmiddels op zitten. Ik niet heb gezien of er blessuretijd bij komt. Maar het antwoord op die vraag is blijkbaar nee, want Gezebierk die fluit af voor het einde van de eerste helft. Een wat rommelige eerste helft. Waarin beide ploegen wel een aantal mogelijkheden kregen. Maar die niet hebben benut. Waardoor de stand tussen nak en AZ na de eerste helft nog op 0-0 staat. En het is 1-0 in de Kuip bij rust. Door het doelpunt van Vilena tussen Feyenoord en Utrecht. De volleybalmannen op het EK tegen Slovenië. Frank Wielard. Ja, dat gaat niet goed met de Nederlandse volleybalmannen in de eerste set. 18-11 voor Slovenië. En de Slovenen die slaan veel harder, veel hoger over het blok van de Nederlanders heen. Het blok van de Slovenen hangt veel beter. Daar heeft Nederland alle mogelijke moeite mee om daar doorheen te komen. En dus die achterstand van 6-7 punten de hele tijd in de eerste set. En heel langzaam bouwt Slovenië dat ook nog eens uit. En Nederland moet winnen met 3-0 of 3-1 om nog door te gaan op dit EK. En anders is het gewoon afgelopen als dat niet gaat gebeuren. Maar op dit moment, ik moet eerlijk zeggen, ook bij de ploeg, ik zie niet echt... Uh, in de ploeg de beleving van nou jongens, dit gaan we even uh, laten gebeuren. Die Slovenen die uh, komen hier wel gezellig, maar die maken we vervolgens uh, helemaal af. Nee, je ziet aan uh, de ploeg, je ziet aan het publiek, niemand gelooft terecht in. Het gaat een beetje op de automatische piloot. En het gekke is, dit Nederlands team, dat kan ontzettend goed spelen. Maar dat kan ook verschrikkelijk slecht spelen. En dat kan ook nog eens allemaal gebeuren in één wedstrijd. Op dit moment uh, is het vooral de beleving die er nog eventjes uh, in moet komen in deze ploeg. Misschien dat niet de ploeg wel weer leeft. Maar met een 1-0 achterstand maak je het jezelf wel heel erg lastig. En daar lijkt het nu wel op uit te draaien. Op dit moment met wijn. met een goed blok aan het net. Daarmee komt Nederland weer een puntje dichterbij. Heel langzaam dus. Ja, 19 tegen 14. Dat is nog wel het verschil in het voordeel van Slovenië tegen Nederland. De ploegentijdrit op het WK wielrennen met door de hele middag heen veel Nederlandse deelname. Gio. Zeker de eerste drie ploegen zijn trouwens inmiddels door de finish gekomen. Het zijn namen die u waarschijnlijk weinig zullen zeggen. Snelste tijd tot nu toe gereden door het BDC Markpol team uit Polen. Zij rijden hier 1 uur en 10 minuten dik. En daarachter dan Hongaarse ploeg Uten-Zielenoord. En dan hebben we ook nog die ploeg uit uh, Algerije. Die er op de derde plaats staat voorlopig voor 5 minuten en 44 seconden achter die Poolse ploeg. Interessanter is het om te kijken naar de doorkomst. Uh, de allereerste meting bij uh, de doorkomst. Waar we de snelste tijd voorlopig zien van Lotto Belisol. World Tour ploeg dus uit uh, België. Die noteren daar uh, de snelste tijd. Dan zien we dat Vacan Soleida de tweede tijd heeft Shimano de derde tijd. En dan zien we toch nog steeds dat die jonkies van dat Rabobank Development Team... keurig nog steeds op de vierde plek daar staan. Maar al die World Tour ploegen zijn nog lang niet geweest. Er zijn er dus wel al een paar geweest. En dat geeft wel aan dat de jonge mannen van Rabobank Development... dat dat toch wel een beetje de best of the rest is... als we de World Tour ploegen buiten beschouwing laten. Een van die World Tour ploegen zien we nu in actie. De Garmin ploeg. Een sterke ploeg natuurlijk die net begonnen is aan... de de race. Een van de topploegen. Rowan Dennis rijdt daar. Tyler Ferrer. De sprinter. David Miller tijdrijder. Andrew Tolenski, van de Velden. En Zabriskie. Zabriskie natuurlijk ook een erkend tijdrijder. En zij moeten goede tijden hier gaan neerzetten. Maar behoren niet tot de grote favorieten. Want ik zei het al. Die ploeg van Omega Pharma dat is toch wel de grote favoriet. Waar we tombonen vervangen zien door Michal Kwiatkowski. Voor hetzelfde ziet, voor de rest ziet die ploeg er hetzelfde uit als vorig jaar toen ze wereldkampioen werden. Met onder andere Nicky Terpstra. De Bay. Kijken we naar de andere favorieten, BMC. Natuurlijk een uh, sterke ploeg, vorig jaar uh, tweede op maar drie seconden van uh, Omega. Hebben we Radio Shack met Fabian Cancellara We hebben Sky zonder Bradley Wiggins, maar wel met Christopher Froome. En zo kunnen we verder naar beneden gaan met Orica GreenEdge De winnaar onder andere van de ploegentijdrit in de Tour dit jaar in Nice. En kijken we ook natuurlijk naar Belkin, de Nederlandse ploeg. Die uh, ook nog een tijd moet gaan uh, neerzetten. Belkin toch een van de nou, outsiders in elk geval aangevonden. ...gevoerd door Stef Clement. Die moet daar het tempo hoog houden. Natuurlijk ook Wilco Kelderman en geen lastboom erbij... ...want die heeft afgezegd voor dit WK. We zitten nog in de beginfase van de ploegentijdrit. De echte grote namen, die moeten zich nog laten zien op het eerste meetpunt. We zien nu ook dat de ploeg van Kennendeel van start is gegaan. En zo zakken we langzamerhand af naar de ploegen... ...en krijgen we zometeen de start van Belkin. De beste Nederlandse ploeg op papier. De hockeyers van Kampong en Bloemendaal gaan richting de T Tim. Ja, nog twee minuten ongeveer, denk ik. En uh, het is nog steeds 3-1 voor Kampong. Bloemenaar was even blij, want hij dacht dat het gescoord had. Het was een uh, mooie actie van Tom Boon, uh, de Belgische international die Bloemenaar is komen versterken dit seizoen. Hij kwam de cirkel binnen en zijn backhand, uh, ja, hij wilde hem eigenlijk in de kruisjes schieten. Maar uh, die ging een beetje voorlangs. En dat was Ronald Brouwer met zijn stick boven zijn schouder. Die scoorde... Maar die bal werd afgekeurd terecht. Terwijl nu wel eh, Bloemenaar op 3-2 komt door een mooi doelpunt van Rogier Hofman. Dat is inderdaad de 3-2. Maar ik zei al, die doelpunt van Ronald Brouwer werd terecht afgekeurd. Want hij had zijn stick boven zijn schouder. En dat mag, internationaal mag dat tegenwoordig wel. Maar alleen in Nederland in een competitie, heel raar. Maar het is wel zo, eh, mag het niet. Dus dat doelpunt werd terecht ook afgekeurd door scheidsrechter eh, Nachtzaam. Maar nu is het dus 3-2 met nog anderhalf minuut te spelen in de eerste helft. De vrouwen van de Rabobankproeg pakten een zilveren medaille vanochtend... bij de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Ze moesten op de tijdrit over 46 kilometer ruim een minuut toegeven op de winnaars. De Amerikaanse specialized, maar reden dus wel de tweede tijd. In de slotfase gingen ze nog de vrouwen van Green Edge voorbij in het klassement. Steven Dalenboud praat met de kopvrouw van de Rabobankproeg, Marianne Vos. Ja, een zilveren medaille die misschien wel extra goed smaakt... omdat jullie uh, in dat laatste stuk van de tijdrit over Orica heenwipten daar wisten we nog niet eens hoe die, hoe die verhoudingen waren. Maar we wisten wel dat het, het technische gedeelte, dus in Florence zelf... waar we ook de dom passeren, dat dat een stuk zou zijn... waar wij uh, nou ja, in ieder geval niks mochten verliezen, maar ook tijd goed konden maken. En dat hebben we blijkbaar gedaan. Uh, het, echt, het, het lange rechte stoemstuk van Pistoia richting Florence... was iets minder op onze lijf geschreven, maar we hebben het maximaal eruit gehaald. En dan, ja, dan kun je zeker uh, tevreden zijn met zo'n zilveren plak. Bij Specialized zeiden ze, dit was een perfecte race. Was dat bij jullie dus ook zo, zeg je dat? Ja, er zat niet meer in. Dus dan heb je het gewoon heel goed gedaan, denk ik. We waren allemaal helemaal leeg over de finish. Maar we konden wel blijven gaan tot de finish. En ja, dan ben je zeker blij. Wat zegt het met jou? Je had een beetje vooraf de zure leed. Wat zegt deze team time trial, jou voor de rest van de week? Nou, dit was uh, wel een hele goede rit. Dus ik, ga wel, uh, ik kom hier wel uit met vertrouwen. Het is rust bij het hockey. Tussen Kampong en Bloemendaal staat het 3-2. Dan de slotfase van de nu al meteen belangrijke eerste set. Nederland-Slovenië, Frank. Ja, 22-18. Het verschil is nog maar 4. Nederland kruipt dichterbij. Maar heeft Slovenië misschien in het middengedeelte van de set... wel dichter bij, te, te ver weg laten lopen. En dichterbij dan 4 lijkt niet te gaan lukken. 23 e punt voor Slovenië wordt nu buitengeslagen door Nederland. Want de aanval over de buitenkant valt buiten de lijnen. En de boodschap van Bennen net in de, de time-out was ook heel simpel. Eigenlijk heel kort. Ja, het was 7 punten verschil. Nu zijn het er nog 4. Eens kijken of we dat nog gaan redden... Voor voordat zij bij de 25 zijn of voordat we ze hebben ingehaald. Daar lijkt het dus niet op, want nu is het vijf punten verschil En één set is het maximale dat Nederland aan Slovenië mag gaan geven in deze wedstrijd. Dat lijkt dus in het begin van de set al meteen te gaan gebeuren. Daar komt het setpoint voor de Slovenen als een bal niet goed wordt geraakt. En buiten wordt geslagen aan de linkerkant via Jelten Maan. Die daar aan de buitenkant ging aanvallen. Niet hoog genoeg komt. Maar dat is sowieso het probleem van Nederland tegen die lange Slovenen. Die veel hoger springen aan het net. En dus dat blok steeds twee of drie man. Als ze blokkade opwerpen voor de Nederlandse aanval. Nu slim van Abdelaziz. Het korte balletje over het net. Daarmee is het eerste setpontje weggewerkt. Maar Nederland moet er nog vijf. Nee, nog zes maken. En Slovenië nog één. Nederland mag nu gaan opslaan. Dat gaan ze doen via Koistra. En uh, die heeft wel een uh, goede service. Maar de Slovenen hebben tot nu toe ook een prima stop. En de stop is niet eens nodig, want de bal gaat in het net. En daarmee is de eerste set afgelopen. Die wint Slovenië. Nederland moet vanaf nu alle sets gaan winnen. Anders is het klaar op dit EK. Al gespeeld vanmiddag. Vitesse Pekswolle rust 1-0. Eindstand 3-0. 1-0 Piazon. 2-0 Leerdam. 3-0 Piazon. De koploper in de Eredivisie liep voor de tweede keer op rij tegen een nederlaag op. Was het verlies tegen Ajax nog geflatteerd? In Arnhem was er weinig op af te dingen. Jan Rolfs praat erover met de coach van PEC, Ron Jans. Zo goed als jullie speelden vorige week in de arena... zo matig was het vandaag, jullie verliezen ook. Wat is het verschil? Ja, dat is een goede vraag. Je hebt in een heel andere, andere tegenstander... Maar uh, waar we bij Ajax uh, ook al eigenlijk moeite hadden met het tempo in het begin... Uh, vond ik dat we nu eigenlijk onszelf uit de wedstrijd speelden... door we de eerste helft de tactiek die we hadden afgesproken, dat deden we niet. Begin. Wat was dat? We zouden uh, als Theo Jansen helemaal zo uitzakken naar de laatste linie... dan zouden we ze daar gewoon rond laten tikken, maar wij dekten meteen door... En dan is Theo en Piet Velzu uit en Veldhuis, die zijn heel slim, houden de bal. En als er een lange bal dan komt, dan staat onze centrale verdediger die staat op het middenveld. En Havenaar, daar winnen we de kop er wel eens niet van. En dan sta je bijna één op één. En dan sta je gewoon één op één. En dat, dat, daar, kwam, nou, daar kwam niet echt hele grote kans uit. Maar dat deed er gewoon niet slim. En eigenlijk zou uh, Mattheus. ...klieg van, vanuit Jansen spelen... ...en dan proberen zoveel mogelijk ook... ...naar de zijkant en diepte te pakken als wij de bal hadden. Maar dan kom je dan veel te weinig aan toe... ...omdat je veel te veel energie stopt in, in het de bal uh, veroveren eigenlijk. Dus dat was niet, uh, niet handig. Maar ik vond wel dat we de eerste helft... ...toch weer wat beter in de, in de wedstrijd kwamen. Ja, en dan... Ja, maaien de bal, uh, Bram van Polen over de bal heen... ...en dan, uh, dan maken ze het af... Dus uh, we hebben in de rust moeten wisselen met Benson. Omdat uh, die last had van zijn hamstrings en uh, Fernandes uh, die kwam er dan in. Maar we hebben wel geprobeerd om wat rustiger te spelen als we de bal niet hadden. Maar uh, dat ging even goed. Maar de 2-0 die, uh, die viel eigenlijk nog, uh, nog laat. En daarna hebben we eigenlijk uh, laten zien dat we wel kunnen creëren en kunnen voetballen. Maar daar hebben we het niet afgemaakt. En, uh, want daar hadden we een paar enorme kansen. En dan is de 3-0 ook wel weer logisch als je zoveel ruimte weggeeft. Nu is de vraag natuurlijk van ons journaalje. Uh, terug op aarde? Ja, nou ja dat uh, heb ik tegen de spelers ook uh, gezegd. Alleen wij zijn echt niet uh, gaan zweven. Maar wat je vandaag wel kunt uh, verwijten is dat... Uh, nou, wij zijn toch wel in, in fases, uh, in, in duels, zijn we, zijn we afgetroefd. En uh, ja, dat, is, dat is niet handig. Maar dit, uh, dit hoort er ook bij. Dus uh, ik, ik ben eigenlijk best heel erg teleurgesteld... in wat we vandaag hebben laten zien... Maar ik vind dat wij nou niet in de war moeten raken... en op aarde gewoon uh, dingen moeten blijven doen die we uh, hebben gedaan. En dat is vandaag uh, veruit onze minste wedstrijd... en uh, Vitesse heeft uh, veel beter gespeeld en verdiend gewonnen. Vitesse meldde zich met deze overwinning weer in de top van de Eredivisie. De achterstand op koploper Pek Zwolle is nog wel twee punten... maar de Arnhemmers hebben nog een wedstrijd te goed. Alle reden dus voor trainer Peter Bos om tevreden te zijn... in plaats van kritisch? Nou, ik ben wel tevreden omdat we een groot gedeelte van de wedstrijden goed speelden. Kansen creëerden. Die 2-0 bleef lang uit. Dan zit je altijd toch zoiets van... Uh, ja, in voetbal zie je dan vaak dat hij aan de andere kant gaat vallen. En we hebben een periode gehad na de 2-0. Dat zij uh, grote kansen kregen. Maar daarvoor niet. En als je op de bank zit dan heb je altijd het gevoel... Heb ik die wedstrijd onder controle of niet? Nou, Dat vond ik dat we tot aan die 2-0 die wedstrijd volledig onder controle hadden. Goed naar voren verdedigden. En uh, ja, Daar ben ik wel tevreden over. In hoeverre zijn de nieuwe spelers een, een toegevoegde waarde? In hoeverre maakt het de selectie breder? Je krijgt meer mogelijkheden. Nee, dat is natuurlijk zo. Maar het is ook logisch dat die jongens nog moeten wennen. En, uh, ik denk dat dat langzaam steeds beter gaat. Maar dat geldt niet alleen voor de nieuwe spelers... die op het laatste bijgekomen zijn. Dat geldt eigenlijk voor alle spelers. Want we zijn nu twee maanden bezig... toch op een andere manier gaan voetballen. Uh, met een andere trainer voor de groep. Dus ja, dat zal sowieso even wennen zijn. Piazon twee keer, dat moet hem zelfvertrouwen geven. Eén van de nieuwelingen. Ja, en, en natuurlijk is het dan dat, dat iedereen naar die twee goals kijkt. Want daar gaat het in het voetbal natuurlijk om. Maar ik zit er ook aan andere zaken te kijken. En ik vond hem vandaag buiten die twee goals ook goed spelen. Hij heeft meegeholpen met druk zetten. Hij maakte het goed klein. En in balbezit op de juiste momenten ook voor balbezit gezorgd. En dat hij niet uh, steeds maar weer die eindpas wilde geven. En, en ook dat is een, uh, een verbetering. Hoe belangrijk is Theo Jansen weer? Nee, maar Theo is altijd belangrijk. Omdat hij ongelooflijk goed kan voetballen. En eigenlijk nooit balverlies leidt. En... Uh, ja, dat soort spelers zijn altijd belangrijk. Maar Theo is belangrijk, maar die andere tien waren net zo belangrijk voor mij. In hoeverre kan je nu echt naar boven kijken? Nou, we lopen één wedstrijd achter. Hè. Dat geeft altijd een scheef beeld. Het is altijd heel gevaarlijk om dat dan ook in punten gelijk om te zetten. Maar dit was wel een wedstrijd. Maar dat, dat, aan het begin van het seizoen heb je die wedstrijden veel. Hè. Dat, je, dat je zegt, van ja, als we deze winnen, kunnen we naar boven kijken. Verlies je, dan moet je toch ook weer naar onderen kijken. Want... We, met de resultaten van gisteren en met de wedstrijden die nu nog gespeeld moeten worden... hadden we, wat was het, ik geloof 13 of 14e kunnen staan als we zouden verliezen. Maar we konden ook ook vijfde staan wanneer we zouden winnen... en de andere resultaten gunstig zouden zijn. Dus zo dicht staat het nog bij elkaar. Peter Bos in gesprek met verslaggever Jan Rolles. Dit is Radio 1. Het is 1 over half 4. Mark Visser met het nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het negatieve reisadvies... voor een deel van Egypte ingetrokken. Het gaat om de vakantiegebieden aan de Rode Zee en de Golf van Akaba. Negatieve reisadvies geldt nog wel voor alle andere delen van Egypte. Bij een zelfmoordaanslag op een historische kerk in Peshawar... in het noordwesten van Pakistan zijn minstens 56 doden gevallen. Ruim 100 mensen raakten gewond. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist... door een tak van de Pakistanse Taliban... In Maastricht heeft de politie een jongen van 18 opgepakt... voor computermisdrijven. Hij zou virussen hebben verspreid... en met creditcards van andere spullen hebben besteld. En die verkocht hij dan weer vervolgens via Marktplaats. In het huis van de jongen is 18.000 euro contant geld gevonden... en ook zijn computer, mobiele telefoons en bankpassen... zijn in beslag genomen. En de Duitse bondskanselier Merkel heeft vanmiddag haar stem uitgebracht... in een stemlokaal in Berlijn. En ze deed dat samen met haar partner. De stemlokalen in Duitsland zijn tot 6 uur vanavond open. En dat is het belangrijkste nieuws. AMB Verkeersinformatie. Een handvol files, vooral door werkzaamheden. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam, bij knoop het 2 twee kilometer. Op de A2 vanuit België naar Maastricht. Buiten Europa, plein bij Maastricht, 2. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Hoofddorp 3 kilometer. Op de A20 Gouda naar Hoek van Holland voor het Kleinpolderplein 2... Daar is ook een ongeluk gebeurd net. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Hattem, 4 kilometer na een ongeluk. Alleen de vluchtstrook is open. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen, een korte file bij Heinkensand van 2 kilometer. Dan het treinverkeer. Er rijden minder treinen tussen Utrecht en Schiphol en tussen Schiphol en Weesp. Er rijden helemaal geen treinen tussen Nijmegen en Venlo. Daar hebben ze te kampen met een seinstoring. En dat betekent voor treinreizigers meer dan een uur vertraging. Radio 1. NOS langs de lijn. Er is weer afgetrapt in de Kuip. Feyenoord FC Utrecht. Ronald van der Geer. Twee minuten geleden Hugo. Het is 1-0 voor Feyenoord. Doelpunt dus gemaakt na 34 minuten door Filena. Ingrijpen van Koeman is er ook geweest in de rust. Joris Matthijssen. Die droog liet zien dat hij niet blaakt van het zelfvertrouwen. En eigenlijk elke bal terugspeelde naar Mulder. En op geel stond is vervangen. De jaardige Miguel Nelon speelt nu als linksachter. Martins Indy speelt in de as. Dus als de centrale verdediger naast Stefan de Vrij. Met balverlies nu van Feyenoord. Snelle schakelen van Utrecht richting Jens Stoornstraat. Bal terug op de ridder. We zijn aan de linkerkant van het veld. Ter hoogte van het strafschopgebied in de as van het veld. Uiteindelijk Willem Jansen gevonden. En dan gaat het helemaal naar Markiet de rechtsachter. En dan weer verder terug naar Herings. We kunnen nog wel even zeggen dat Feyenoord een enorme kans heeft gehad... kort voor rust met Graziano Pelle. Die slalonde langs de Rijk, ging het strafstopgebied in... kon toen kiezen, had eigenlijk voor Armand moeten kiezen... aan de rechterkant of Boeti is aan de linkerkant. Maar hij wilde zelf en zijn inzet werd geblokt door Markiet. Ja, je zou kunnen zeggen, Italiaan had oogklepjes op. Nou ja, alles wat Italiaan heeft is populair... dus die zitten dan binnenkort wel in Italiaanse kleuren... verkrijgbaar zijn in de fanshop. Maar je schiet er allemaal zo weinig mee op, want Graziano Pelle... Had gewoon die bal af moeten geven. En dan had Feyenoord ongetwijfeld op een 2-0 voorsprong gestaan. Nu is het 1-0 na 48 minuten. En je kunt eigenlijk zeggen, Utrecht doet niet heel veel fout. Behalve bij die goal van uh, Filena. Daar stond eigenlijk iedereen een beetje te slapen. En dan kon Feyenoord daar optimaal van profiteren. Utrecht nu met Bulthuis aan de, linkerkant de hoogte van het gebied Draait weg van uh, Jan Maat. Geeft vervolgens een voorzet die uh, Martijn Auwenhoot door de vrij... bij de eerste paal tot corner kan worden verwerkt. Tornstra was daar, de ridder was daar ook. En de ridder gaat nog even praten met Kuipers omdat hij vindt dat hij is vastgehouden door die andere centrale verdediger Bruno Martens Indy. Ik heb dat niet gezien, Kuipers ook niet, dus blijft er slechts een corner staan voor FC Utrecht. Die Tommy Oor vanaf de linkerkant zal gaan trappen, Mulder organiseert, die bal komt bij de penalty stip, wordt gekopt. Weer door die kleine Ayoub. dat is toch gek, er komt een heleboel lengte mee naar voren bij FC Utrecht. Maar het is steeds die kleine controlerende middenvelder die je kan koppen, bal van Kuipers. De eerste keer in de eerste helft werd zijn inzet door Claasie van de lijn gehaald en nu gaat hij over de goal van Feyenoord heen. 1-0 is het bij Feyenoord Utrecht na 49 minuten. Nog geen doelpunt in Breda, Armand. Nee, nog 0-0. Nu wel een vrije trap voor NAC via Verbeek. We draait weg uit het strafschopgebied, maar uh, AZ kan daaruit verdedigen. De afvallende bal is wel weer uh, voor Verbeek aan de linkerkant van het veld. Gaat uh, langs Berens. wilde ik zeggen Verbeek, maar het is uh, Goudelje. Die daar nog net een voetje tussen krijgt. De ingooien is nu wel voor, voor AZ. Is die volgens mij inderdaad. Johansson gaat die nemen. Drie minuten onderweg. Dus in de tweede helft nog geen mogelijkheden gezien. In die tweede helft. De eerste helft ging gelijk op tussen deze twee ploegen. Beste kans voor NAC was denk ik een vrije trap van Jordi Buis. Die maar net langs de goal van Esté Ban ging. En AZ kreeg nog een goede mogelijkheid via Ellen Maar die tikte de bal net voorlangs. AZ nu in balbezit. Beter aan de tweede helft begonnen dan in de eerste moet ik zeggen. Waar het initiatief aan NAC liet. Maar nu AZ met Goedmondson kan schieten vanaf meter of 18. Doet hij ook goed met links, maar die bal uh, zelt een meter of 2, 3 over de goal van uh, Jelle ten Rauwelaar, doelman en aanvoerder van uh, NAC Breda die de bal dus even goed kan leggen en het bal weer in het spel kan brengen. AZ dat uh, vorige week nog uh, met 3-0 won thuis van de go Ahead Eagles. Aardig aan het seizoen is begonnen, maar zo graag een goede serie met overwinningen wil neerzetten. En dan moet het vandaag dus ook winnen eigenlijk van Nak. en dan zou het op 13 punten kunnen komen. Evenveel als de huidige koploper Pek Zwolle. Maar zover is het nog niet. Nak in balbezit rond de middenlijn aan de linkerkant. Met Sarpong nu in balbezit. Zoekt zijn spits Poupon. Kan hij niet vinden. Hij moet zelfs terug. Omdat hij op de huid wordt gezeten door Berens. Heeft de bal nu ingeleverd. Sarpong bij zijn linkervleugelverdediger Bodor. Die dan weer helemaal terug moet naar Ten Rouwelaar. En die gaat de bal weer in spel brengen. Heeft hij inmiddels gedaan naar centrale verdediger Kwakman. Kwakman nu gaat richting middenlijn. Verlost van spits Johansson. Kwakman kan ver opstomen. Moet hij de bal even kwijt kunnen aan iemand. Lukt dat? Nee. Poupon probeert het wel. Maar daar lopen drie AZ-verdedigers in de weg Waardoor AZ via de Zweedse rechtervleugelverdediger Johansson kan overnemen. Terwijl Nak nu wel misschien nog een aanval kan beginnen. Leurling heeft de bal verlegd naar de rechterkant, naar Verbeek. Verbeek moet schieten. moet schieten, ook Verbeek en de goal van Danny Verbeek van NAC Breda. Die brengt de stand voor 1-0 voor NAC via een goed geplaatst schot vanaf de rechterkant. Mooie goal is dat van Verbeek. AZ dat die bal, probeerde uit te verdedigen, maar dat lukte niet helemaal. NAC kon overnemen via Anthony Lurling. Die kon de bal naar de rechterkant spelen waar Verbeek in balbezit kwam. En die draaide vervolgens goed richting strafschopgebied. Directe tegenstander legde hem niks in de weg. En hij krulde de bal vanaf een meter of 17. Goed in de verre hoek achter Esteban. Waardoor Nak Breda na 50 minuten spelen hier tegen AZ op een 1-0 voorsprong staat. Louis Dekker, de laatste keer dat we jou hoorden was het hele veld bij de Grand Prix van 1 van Singapore in elkaar geschoven als een harmonica. Hoe is het nu? Ja, als je nu naar het scherm kijkt, denk je... goh, dat is spannend geworden. Ik, ik kan even doen alsof ik Theo komen ben en je helemaal belazeren. Maar uh, ja, weet je, Vettel, het is ongelooflijk. Hij heeft in misschien tien minuten hooguit een kwartiertje... die voorsprong die helemaal weg was weer teruggepakt. Had echt om kwart over drie, ongeveer een kwartiertje geleden... alweer 30 seconden te pakken. Heeft net een pitstop gemaakt, verse banden eronder. En dat is ook het enige moment dat de nummer twee in de race... Fernando Alonso in zijn Ferrari even uitzicht heeft gehad... op die achtervleugel van Vettel in zijn Red Bull. En dat heeft maar heel even geduurd. Luister en huiver, Vettel 1'49'8. Alonso een hoge 1'51' en dat is nog sneller dan de nummer 3 4 en 5 dus Vettel afgelopen half uur pakt gewoon af en toe 3 seconden per ronde en niet op één coureur nee op het hele veld. Dus het is maar goed dat die safety car er is geweest. Ik denk echt serieus als hij er niet was geweest, had Vettel vandaag het hele, het hele veld op een ronde gezet. En dat is wat hoor, want het is een ronde van 1 minuut 50 voor hem. Oké, okay, 1.53 voor de rest en 1.54 voor Van Garde. Maar 23 bochten langs circuit. De man is ongenaakbaar. Is dat het hele seizoen al? Maar het lijkt ook per race nog, maar, nog wat erger te worden. Het is... Uh, ja, er staat geen maat op, zeggen ze dan. Hè? Maar is dat, dat dat nog, al... Louis, is dat nog leuk voor de sport? Is dat ja, genieten dit, dit... voor de Formule 1-liefhebber of juist helemaal niet? Ja, ja weet je, je moet, je moet altijd aan de ene kant respect hebben... voor iemand die zoveel beter is dan de rest. En natuurlijk, het is heel bijzonder om vier keer op rij... dezelfde wereldkampioen te hebben, maar als je één een stapje verder kijkt, dan kun je je toch serieus gaan afvragen wat dit gaat, be uh, wat dit gaat betekenen voor de, bloot, voor de populariteit van de sport. Want je ja, hoeft eigenlijk niet meer te gaan kijken. Hè. Je weet, er is iets op zondagmiddag twee uur. Dat is rond kwart voor vier, vier uur afgelopen. En Dan de zit je rinaris, de tv aan en dan, dan zie je iemand in zo'n blauw pakje met een vingertje omhoog staan en die gaat met champagne spuiten. En die zal waarschijnlijk over uh, anderhalf, twee, tweeënhalf races uh, uh, wereldkampioen worden. Voor de vierde keer. En dat is het dan. En ja, dan heb je bloedstollend gevechten op de baan, om de troostprijzen. En dat bloedstollende gevecht levert Fernando Alonso, die doet het echt fantastisch hoor. Maar het is aan het eind van de rit een kansloze tweede plek. En ik denk ook dat die tweede in het kampioenschap gaat worden. En dat hij dan aan het eind van het seizoen gaat zeggen, ja meer zat er niet in. Uh, daardoor hebben we eigenlijk ook heel weinig oog voor wat Guido van der Garde doet. Die rijdt een fantastische race, heeft zelfs inhaalmanoeuvres gedaan op Williams coureurs. Nou een Williams rijdt normaal gesproken op een circuit als dit 1,5 seconde sneller. Dus van der Garde doet het fantastisch, maar aan het eind van de race wordt hij weer 17e of 18, Dus het valt niet op. Het is, uh, het is zo dat het verschil weer heel erg groot aan het worden is. En je kunt zelfs zeggen, we hebben wat spannende races gehad. Met die klapbanden, et cetera. En sinds Pirelli heeft ingegrepen en terug is gegaan als het ware... naar de banden van vorig jaar, hebben we drie saaie races op rij. En daar tel ik deze, hoewel er nog 12 ronden te gaan is, ook vast bij. Er mag nu helemaal niets meer misgaan bij de Nederlandse volleyballers... in de EK-wedstrijd tegen Slovenië. Frank Wielard. En tot nu toe in de tweede set gaat het een heel stuk beter dan in de eerste. Het is 10-9 voor Nederland. Nederland hangt veel beter in deze set, letterlijk en figuurlijk, dan in de eerste. Het gaat, gaat nu weer naar twee dankzij een goede aanval door het midden van Nederland. Snel hard door het midden gespeeld via Thomas Koelewijn... die heel hoog komt tegen een eenmansblok. En dat helpt, want zo vaak krijgt Nederland niet een eenmansblok tegenover zich. Want die Slovenen hebben die verdediging tot nu toe keurig netjes dicht zitten. En... Uh... Nederland heeft grote moeite om daar doorheen te komen. In die tweede set dus is het af en toe wat slimmer. Een tactisch balletje van de spelverdeler Abdelaziz. Daarmee begon het eigenlijk het verschil te maken. Jelte Maan, de kleinste man aan de kant van Nederland. Die twee goede bloks had en ineens stond Nederland twee punten voor. En nu is dat inmiddels zelfs drie punten en vluchten ze... Bij Slovenië in een time-out. Want dit gaatje is dan te groot. Namelijk als Nederland wint met 3-1. Mocht dat nog gebeuren van Slovenië. dan gaat het Slovenië voorbij. En zou dat wel eens het kind van de rekening kunnen worden in deze pool. Maar uh, zover is het nog lang niet. Oranje probeert er uit alle macht nog uh, een wedstrijd van te maken. En dat lijkt te gaan lukken in de tweede set. Na een, nou, we kunnen eigenlijk acht, zeker als we de tweede set zien wel stellen dat de eerste set uh, ronduit uh, slecht was van uh, dit Nederlands team. Ze hebben wel geprobeerd er weer in te komen. Dat was eigenlijk een soort aanloopje naar de tweede set. Maar die eerste set die verloren is gegaan, die is Nederland nu dus weer langzaam maar zeker aan het goedmaken. Het gaatje is 3 in het voordeel van Oranje, 12-9. Halverwege set nummer 2. De ploegentijdrit van de wk wielrennen Gio komen. De ploegen al die echt kans maken op het goud. Ja, die ploegen die komen zo langzamerhand wel in zicht. Dat betekent dat ze zometeen aan de start komen. Daar op dat startpodium in Montecatini-Terme. Nog vijf ploegen zometeen. We hebben zojuist Katusha van start gehad. En dan krijgen we nog Movistar, Sky, Orica, BMC en Omega Pharma Quickstep. Dat zijn de laatste ploegen die daar vertrekken. tijd trouwens aan de finish van de belofte van de KMU, van de Nederlandse bond. Van het de Rabobank Development Team. Want die zetten daar voorlopig de snelste tijd neer. Een uh, dikke voorsprong hebben zij voorlopig op de nummer 2 Optum Amerikaanse ploeg. 40 seconden sneller liefst dan die ploeg. En er zijn inmiddels tien ploegen over de streep gekomen. En dat betekent dat er nog een paar ploegen komen. En dan pas komen die World Tour ploegen in actie. Maar als je kijkt naar de doorkomst uh, naar, bij het eerste meetpunt... dan zie je toch dat uh, de jonkies van die Nederlandse uh, bond... dat die toch sneller zijn dan erkende ploegen als uh, Française Desjeux, als Euskal uh, dan zien we nog andere AGDR. Uh, Belkin rijdt zelfs langzamer daar dan uh, de opleidingsploeg. En dat betekent dus dat de grote mannen eigenlijk, uh, die voortkomen uit Rabobank, uh, tegenwoordig dus Belkin, dat die gewoon langzamer rijden dan die hele jonge opleidingsploeg van, uh, de bond, van de Nederlandse Bond. Maar goed, het is nog ver. Ze moeten nog een tijdje rijden voordat ze aan de streep komen. Voorlopig zijn daar tien ploegen gepasseerd. Kijken we nog even wie de snelste tijden na 10 kilometer heeft. Uh, of na de eerste meetpunt heeft genoteerd. Dat is dan de ploeg van kennendeel van Peter Sagan. Die rijden daar een toptijd onder de 10 minuten. En die rijden toch behoorlijk veel sneller dan Lotto. Vijf seconden. En ze rijden ook sneller dan Garmin. Die daar voorlopig de derde tijd heeft genoteerd met 7 seconden achterstand. Het zijn nog een beetje de schermutselingen. De echte snelle ploegen. Ze zijn nu langzamerhand wel onderweg. Maar die tijdname van Belkin die valt dan toch wel een beetje tegen op dat eerste meetpunt. Kijken we ook weer even aan de finish. We weten dus dat het Rabobank Development Team daar de snelste tijd heeft neergezet. Dan kijken we ook naar Cycling Team De Rijken die daar de zevende tijd heeft neergezet op 1 minuut en 13 seconden. En dan weten we ook dat Cycling Team Jo Piels, de reserve die uiteindelijk nog mocht deelnemen aan dit WK, dat die daar voorlopig een tiende tijd laten noteren van 4 0 Maar voorlopig zitten ze in de hotseats, de jonkies dus van de KWU. Ze mogen even wachten totdat de echte grote ploegen straks binnenkomen. De rustanden in de hoofdklasse van het mannenhockey Amsterdam-Schaarweide is 2-2. Laren Hurley staat nog 0-0, net als Pinoquet tegen Oranje Zwart. Tilburg tegen koploper HGC is 0-1. Rotterdam Den Bosch 2-1. En we hoorden al eerder in deze uitzending, want dat is de live wedstrijd van deze middag. Kampong Bloemendaal, ruststand was 3-2. Inmiddels de tweede helft, Tim Steens. 10 minuten gespeeld in die tweede helft. Het is nog steeds 3-2 voor Kampong, maar Bloemendaal wordt sterker. Ze kregen een kans uit de eerste de beste strafcorner. De push van Tom Boon, de Belg, was spijkerhard maar even zo goed. Sjoerd de Wert op de lijn. Hij pakte die bal met zijn stick. Geweldige redding van Sjoerd de Wert. En even later kreeg Ronald Brouwer nog een kans. Hij stond alleen voor keeper David Hart. Maar pushde de bal net naast het doel van diezelfde hart. En zo staan we hier nog steeds op 3-2. En Bloemendaal moet wel, want ik zei al afgelopen vrijdag met 5-2 verloren van Amsterdam. En nu nu staan ze dus 3-2 achter tegen Kampong. En ik moet nog even terechtzetten, want Bloemendaal speelde vorig jaar natuurlijk wel de play-offs. Ze eindigden als tweede in die reguliere competitie. Maar gingen er toen in de halve finale af tegen de latere kampioen Rotterdam. En verloren de strijd om de derde plaats van Kampong voor dat EAL-ticket. Wat ze dus niet hebben dit seizoen. En Kampong wel, want die gaan eind oktober in Liel de EAL spelen. Voor het eerst in hun bestaan. In de geschiedenis van het bestaan van de Kampong dat zij de Euro Hockey League gaan spelen. Voorlopig is het hier dus nog 3-2 voor Kampong. Maar ik zei al, Bloemendaal wordt sterker en die 3-3 hangt in de lucht. Feyenoord staat voor met 1-0 tegen FC Utrecht. Wat doet FC Utrecht terug, Ronald? Nou, het komt er ook wel in de buurt. Uh, ik vind eigenlijk Utrecht ook uh, wat sterker worden. Neemt wat meer het initiatief. Heeft ook inmiddels al wat meer balbezit. Het staat nog altijd 1-0. En Utrecht was ook dicht bij de gelijkmaker aardige aanval waar uiteindelijk Ajoep in balbezit kwam vlak voor het Feyenoord-strafsomgebied. Een keurige steekbal gaf op maat eigenlijk voor Willem Jansen. Net iets aan de linkerkant schoot hij op de benen van Erwin Mulder. Aan de andere kant van Feyenoord ook nog wel iets gezien. Jan Maat met de voorzet vanaf de rechterkant. Pelle die goed timde, maar uiteindelijk de bal niet bij Immers kreeg. De Rijk half uitverdedigend en Klaasie met het schot vanaf een meter of 16. Dat dan weer goed gered werd door Robin Ruiter. Nu Utrecht wat van der gun in het elftal heeft gebracht, sneller dan verwacht. Terug van een knieblessure. Hij is gekomen voor Tommy Oor. Ook bij Feyenoord. Ruben Schaken in het veld. In plaats van Armenteros van der Gun. Neemt eigenlijk maar gelijk een beetje het heft in handen. Is gelijk ook belangrijk. Laat zich zien. In die paar minuten dat hij nu in het veld staat. Geeft de bal nu aan Marquiet. Hij verplaatst naar de rechterkant. Namens EFZ Utrecht. Daar is de ridder. Daar is ook Toornstra in de buurt van het Schafstorpgebied. In elk geval combineren die twee en kijken de Feyenoorders toe. Als Toornstra uiteindelijk de diepte in wordt gestuurd aan de rechterkant. Dat was overigens niet heel diep, maar een heel klein stukje. Maar dan is Nelom invaller ook bij Feyenoord erbij om die bal de tribune in te schieten. Betekent wel dat Utrecht ter hoogte van het Feyenoord aan de rechterkant een ingooi mag gaan nemen. Dat gaat Jeviro Markiet doen man die dus een basisplaats heeft omdat Mark van der Maardel uit vorm is en vandaag deze wedstrijd moet toekijken. Hij kijkt om zich heen, die Markiet... omdat hij niet echt ziet waar hij nou naartoe kan gooien. Er zal wat beweging moeten komen. Die is er bij Van der Gun. Die staat zo wat op de achterlijn aan de rechterkant. Dan de bal terug naar Marquiet, zijn voorzet. Uit de doelmond weggekopt door Stefan de Vrij. Dan moet hij immers de rest doen. Dat lukt richting Pelle. Pelle moet koppen richting Filena. Dat lukt ook. En Filena moet dan Schaken de diepte insturen. sturen. En dat lukt ook aan de rechterkant. Ruben Schaken, zijn eerste actie. Tocht hoogte van het op gebied. In. Komt die Bulthuis tegen. Drie, vier bewegingen. Dan terugleggen. Het schot van Jan Maat over de goal van FC Utrecht. Maar eigenlijk weer eens een momentje van opwinding. Na 62 minuten. Feyenoord nog altijd op een 1-0 voorsprong. Veen had gisteren eerste kunnen worden, maar hadden ze moeten winnen. AZ zou naar plaats nummer 1 kunnen gaan als ze winnen in Breda. Maar het heeft er niet de schijn van, hè Armand? Nee, er lijkt een uh, vloek op te rust inderdaad Hugo. Uh, AZ staat uh, achter uh, na 61 minuten voetbal in Breda. Met 1-0 tegen NAC. Als uh, AZ uh, gaat wisselen, wil hij overtoom. Die gaat in de ploeg komen bij AZ. Hij vervangt de spits. Aaron Johansson die het veld verlaat. AZ dat wel iets sterker is geworden hoor, na die goal van Verbeek. Het is trouwens niet Johansson, maar Elm die eraf gaat overtomen zijn vervanger. AZ werd wel wat sterker. Kreeg net ook een goede kans via, via Berends Na een paas vanaf de linkerkant van Goedmondson. Berends vanaf een meter op acht knalde die bal heel hard over de goal van Ten Rauwelaar. Dat was de beste kans voor AZ tot nu toe in de tweede helft. Als nak in balbezit is. Bal nu bij keeper Ten Rauwelaar. Maar maar die heeft dan een slechte uittrap, waardoor Berens bijna kan overnemen. Maar uh, Kwakman die zit daar nog goed tussen. Kwakman die zijn keeper nu heeft uitvoetend en zegt: had die bal nou naar links gespeeld? Daar was genoeg ruimte. Maar goed, nou komt daar uh, goed weg. Heeft nu ook de bal via Sarpong. Speelt hem op Leurling rond de middenlijn. Leurling terug op uh, Sarpong. Draait handig weg. Sarpong naar de linkerkant gaat hij nu. Waar uh, nu uh, Buis, Jordi Buis de bal heeft. Komt misschien met een voorzet. Hij zoekt zijn directe tegenstander Johansson op. Gaat daar langs. Buis doet hij goed kan schieten. En hij schiet heel hard op de vuisten van nou, de vuisten. Hij heeft hem gewoon klem vast door doelman van AZ Esteban. Die uh, daar goed redding brengt op een uh, hard schot van uh, Jordi Buis. 1-0 blijft de voorsprong dus voor Nac Breda. Dat vorige week ook al won met 5-1 in Kerkrade En nu dus hard op weg is naar de tweede overwinning van het seizoen. Door die mooie goal van Danny Verbeek. Die hem net buiten de 16e. Uh, Vrij binnenkrulde buitenbereik van Esteban. AZ nu wel aan de bal. Rond de middenlijn met Goedmundsson. Die verlegt het spel naar de linkerkant. Johansson nu in balbezit. Johansson die vindt Overtoom voor het eerst in balbezit. De invaller. Overtoom op Goedmundsson. Overtoom krijgt de bal terug van Goedmundsson. Rond het randstaschopgebied nu met Goedelje. Kijken wat die doet. Goedelje met een opening naar de rechterkant. En AZ kan daar misschien nog iets uithalen via Berends. Het duurt allemaal een beetje lang. Berends speelt de bal wel in op Overtoom. Moet de bal dan terugkrijgen. Nee, Overtoom. Nu wel Berends, maar die glijdt dan weg onhandig in het strafschopgebied van NAC. Ten Rauwelaar heeft de bal. Gaat de bal weer in spel brengen na 63 minuten voetbal. De 1-0 voorsprong nog steeds voor NAC. De Divisie op Radio 1. NOS langs de lijn. Met haar nieuwe single One Day. Haalt Nederland die zo broodnodige tweede set binnen Frank Wielaert? Daar begint het toch sterk op te lijken. 23-19 in het voordeel van Oranje. 24-19 als die bal via de buitenkant uitstekend binnenvalt. Via Robin Overbeke. Een goede aanval. In eerste instantie ook vooral goed verdedigd. Want daar schorten het ook aan in de eerste set. Nederland. Geen enkele grip op de aanval van Slovenië. Ook niet in het achterveld. Maar uh, nu gebeurt dat bij Vlagen wel. En uh, is de voorsprong ook navernand. Uh, vijf punten verschillen. Het voordeel van Nederland. Setpoint. Niet minder belangrijk voor uh, Oranje om uh, de tweede set binnen te halen. En zo de stand op 1-1 te brengen. De service die uh, goed opgevangen wordt bij Slovenië. Het blok hangt goed en dan is het punt al daar. Kijk, zo snel kan het gaan als Nederland eenmaal op een voorsprong komt. En op stoom. Wietse Kooistra met een uitstekend blok. Ook nu een eenmansblok en dat hangt nu eindelijk wel een keertje goed. Zoals dat al een paar keer gebeurde in die tweede set. Nederland heeft de broodnodige set binnen. Het moeten nog, nog twee achteraan. Het is na twee sets 1-1 tegen Slovenië. De clubtopscorer van FC Utrecht heet Steve de Ridder. Ronald van der Geer, hoe doet hij het? Hij doet het goed, hij is altijd gevaarlijk, is altijd aanspeelbaar, geeft sturing aan zijn ploeg, gooit er een hoop energie in. Wat dat betreft nu samen met Van der Gun, ja eigenlijk is heel Utrecht gevaarlijk, maar dat zijn wel een beetje de mensen die opvallen in deze fase. Samen met Ayoub, die het fantastisch doet op het middenveld van FC Utrecht. Feyenoord-Utrecht 1-0 na een minuut of 70, ja bij Feyenoord kun je zeggen ze staan op de twaalfde plaats. Zou je kunnen zeggen dat uh, geeft niet veel vertrouwen. Dat is te zien. Het helftal van Koeman is uh, werkelijk vertrouwensloos bezig aan de, deze tweede helft. Zakt ver terug. Heeft het initiatief volledig aan FC Utrecht gegeven. Dat dus met regelmaat van de gun en de ridder voorin weet te vinden. Nu vinden die twee elkaar en draait van de gun. Wel heel makkelijk weg. Halverwege de helft van Feyenoord bij Klaas. een paas is wat minder goed. Maar die wordt wel door Marquiet opgevangen. En de ridder nu weggestuurd aan de rechterkant. Voor de goal is Willem Jansen. De ridder met de voorzet. Bal is lang onderweg. Komt uiteindelijk niet bij Toornstra. Omdat Immers daar is. Om verdedigend werk te verrichten. Immers is de enige eigenlijk die van box to box loopt. Oftewel het hele veld oversteekt. En voor de rest, Feyenoord hangt wat achterover. ...in de hoop dat de tijd maar snel verstrijkt. Want het kan werkelijk geen vuist meer maken in deze wedstrijd. Jean-Paul Boetius gaat eraf, kan nog geen volle wedstrijd spelen... Hij wordt vervangen door John Gossens met nog 19 minuten. 1-0 voor Feyenoord, dat nog wel tegen Utrecht. En bij NAC tegen AZ is het na bijna 70 minuten ook 1-0 voorlopige matchwinner. Daar heet Danny Verbeek. We zijn zometeen terug na vieren met de ontknoping dus van Feyenoord tegen Utrecht en die van NAC tegen AZ, maar bijvoorbeeld ook van het Formule 1, de Grand Prix van Singapore. Tot zo. Onze afgedankte auto's eindigen veelal in Afrika. Maar wat gebeurt er als je het omdraait? Als je in Ghana een auto bouwt en die terugbrengt naar Nederland. Hier krijgen ze toch voor elkaar om uh, complete auto's uit elkaar te halen. en weer in elkaar te zetten. Beeldend kunstenaar Melles Smet vertrok naar de grootste openlucht autowerkplaats in West-Afrika. Nou, de pedalen is eraf uh, gekomen: een Mission Impossible.